Goedemiddag, ik ben Martijn Middel en dit is het nieuws van NOS op 3. In Brussel praten ze over strafmaatregelen tegen Rusland. Gisteravond kondigde de Russische president Poetin aan dat hij troepen zou sturen naar twee gebieden in het oosten van Oekraïne. Volgens Poetin horen die plekken niet meer bij Oekraïne en zijn ze onafhankelijk... De EU is bezorgd. en Daarom denken de landen na over sancties tegen Rusland. Vertelt correspondent Sander van Hoorn. Wordt op dit moment gesproken door de ambassadeurs. De vertegenwoordigers van de lidstaten bij de EU. Want de lidstaten die moeten uiteindelijk die sancties nemen. Er wordt ook gesproken in Parijs. Daar zijn de ministers van buitenlandse zaken bij elkaar. En er wordt op dit moment duidelijk welke sancties men voor ogen heeft. Zo komen er misschien strafmaatregelen tegen bepaalde mensen en bedrijven in die twee gebieden. Premier Rutte zei. Eerder vandaag dat hij zich zorgen maakt, maar eerst precies wil weten hoe het zit. De man die wordt verdacht van het ontvoeren en doden van de Belgische peuter Dien... wordt verplaatst naar een Belgische gevangenis... 34-jarige Dave de K. zit nu nog in een Nederlandse gevangenis, vertelt deze verslaggever. Inderdaad, hij werd in Nederland opgepakt enkele dagen nadat hij het lichaam van Dien gedumpt zou hebben op het eiland Neeltje Jans. Maar de feiten, zo zegt het openbaar ministerie, zouden zich in België hebben afgespeeld. En zowel de verdachten als de slachtoffers ook zijn, zijn Belgen. Dus zoals de redenering, dan is het logisch als het onderzoek helemaal naar België komt. De vriendin van Dave de K. werd wel in België opgepakt. Ze ontkennen allebei dat ze iets met de dood van Dien te maken hebben. En in coronatijd zochten we massaal met z'n allen meer de natuur op. En dat hebben boswachters ook geweten. In natuurgebieden rond Den Haag bijvoorbeeld zijn afgelopen twee jaar een heleboel meer boetes uitgedeeld. We hebben het in de coronatijd de afgelopen twee jaar hebben het, uh, echt drukker zien worden in onze natuurgebieden. Veel bekeuringen toch uh, ja, de, de loslopen rond, maar vooral ook buiten de wegen en paden lopen. En ook steeds vaker proberen mensen onder die boete uit te komen. De mensen zijn, uh, hebben een korte lontje gekregen. Dat is wel een, uh, een, iets wat je wel goed merkt. Ja, maar ik wist het niet. Ja, maar ik ben hier voor het eerst. Ja, maar u kunt me toch een waarschuwing geven. Uh, zo kun je er wel honderd op noemen. Uh, ja, alle boswachters we weten bijna alle ja-maren wel. Een boswachter om de tuin leiden wordt lastig, dus wees gewaarschuwd. Een boete is minimaal 50 euro. Het weer, bewolkt, buien, gaat je op tien vandaag. Daarna een koude nacht en morgen is het dan overwegend droog met regelmatig zon. En dan gaat het op elf. Verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de ANWB. De Velsertunnel tunnel de A22B Verwijk Velsen is dicht door technische problemen. Je kunt omrijden via de Wijkertunnel. Tot zover de verkeersinformatie. We hebben ook iets nieuws.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 To see. there is no question cfm Lekker ja, hè, deze hit uit de jaren 80. Je hoorde Dan Hartman en uh, We Are The Young. En Dan Hartman, ja, die kennen we natuurlijk allemaal nog wel van uh, zijn hele grote bekende disco-klassieke Relight My Fire. Nou, het is uh, even na twee uur op uh, zondagmiddag. We zijn er weer studio-tolweg uh, 10a. En ik heb hem weer uh, mee uh, weten te slepen richting uh, studio. Uh, Albert-Jan, goedemiddag. Uh, goedemiddag Rob, goedemiddag kijkers en goedemiddag luisteraars. Welkom ja. op deze toch al wat een beetje stormachtig. Ja, het begint een beetje te komen, hè? Och, zondagmiddag. Ja, Terwijl gisteren nog gesproken werd over een zonnetje. Nou, dat was er vanmorgen ook nog wel, maar die, is, die is gauw, was gauw verdwenen. Ja, nou, gefeliciteerd trouwens met uh, de verjaardag van uh, André van Duin. Is hij is jarig? Uh, vandaag jarig, okay. 75 jaar geworden. En hij heeft een eigen duin. De André van Duin Duin in Zandvoort. Uh, ja, hè? er was nogal wat uh, uh, uh, uh, kritiek op, op... Was het nou de duin of het duin? Nou, het is uh, het duin. Maar uh, ja, er stond op het bord van uh, de Radio 10 de duin. Dus... Ja. Uh, nou ja, leuk, leuk initiatief van de collega's van Radio 10. De André van Duin Duin in de Amsterdamse waterleiding Duinen. Ja, en terwijl we in Peking druk bezig zijn om de Olympische Spelen af te sluiten. Zojuist is de vlag weer overgedragen aan het IOC. En doorgegeven aan het volgende land. En, en dat wat, is? Ja, goede vraag. Ja, ja, dat zag dat weten ik toch we niet, hè? Er stond nog geen ondertiteling onder. Ja, hij is Chinees, maar dat kan ik ook niet lezen. <laughs> dus wat dat betreft. Uh, in ieder geval, uh, de, de, die, die, dat is nu bezig en dan uh, keert de rust weer terug, laten we het zomaar zeggen. Want uh, ja, dan gaan we op naar de volgende sportevenementen. Goed, uh, wat gaan wij vandaag doen? Deze, ja, het is in ieder geval uh, Zandvoort op zondag. Altijd weer een iets andere programmering dan op de zaterdag. Maar de vaste items ontbreken ook deze keer niet. Half vier is het tijd voor de evenementenagenda. Het weerbericht, ja, ik weet niet of u het wil weten... maar ik zal hem dan toch, uh, toch maar om half drie even doen. Want het belooft niet veel goeds voor de komende dagen. Maar uh, daarover meer om half vijf tijdens... of half vier, uh, half drie, hè. Te, uh, uh, het enige echte Zandvoortse weerbericht. Het dier van de week ontbreekt ook niet. En uh, dat uh, is namelijk Luc. 52 kilo schoon aan de haak, maar een hele lieve, lieve hond. En het wordt tijd dat Luc ook een thuis gaat vinden... En op vele verzoek het gedicht van de dag om kwart voor vijf. Het is dezelfde als gisteren, maar ik kreeg zoveel reacties van... kan je hem nog een keer doen, want, uh, ik, want ik vond hem zo prachtig. Nou, dan doen we dat. Het gedicht van de week om kwart voor vijf. Het is voorbij. Uiteraard ontbreekt ook Zandvoorts nieuws in het kort niet. En op de zondag is het altijd de bedoeling dat we in het tweede uur de regio ingaan. We gaan in ieder geval naar Haarlem, uh, uh, Amsterdam uh, en IJmuiden... Uh, dus daarover in de tweede uur meer tijdens CFM in de regio. Kwart over vier ontbreekt Pit Report natuurlijk niet. En ook de komende uren houden wij voor u ook... de voetbal van de eredivisie met publiek weer voor, in, uh, voor u in de Even gaven. wennen weer, hè? Even wennen weer. Ja, dat was wel even wennen voor Ajax gisteravond, hè? Ja, zeker. <laughs> nou, zou dat is uh, niet uh, makkelijk, zomaar zeggen. Z zoveel mensen op de tribune. Dat was even schrikken. Uh, goed, uh, natuurlijk ook veel muziek. Ik zou zeggen, uh, ga, blijf lekker thuis... En uh, geniet van uw uh, enige echte lokale omroep. CFM Zandvoort. Dankjewel Albert-Jan. En mocht je het uh, gisteren gemist hebben. Gisteren speelde SV Zandvoort uh, uit tegen Arsenal. En die wedstrijd hebben wij gewonnen met 2 uh, tegen 3. Dus uh, wie is voor uh, SV Zandvoort momenteel op P7 in de competitie? Nou, goed nieuws hè. Hier is Ellen uh, Clark en Love is Everywhere. Fighting in the shadow in every corner of the world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 Mother's eyes looking at her child. Eigenlijk ben ik zes dagen te laat met het draaien van deze plaat Love is Everywhere. Want het was natuurlijk eigenlijk ja, wel een Valentijnsplaatje van Alan Clark. Love is Everywhere. Nog één plaatje en dan het nieuws in het kort. En die is van Ella Moyer. De deze van Alistair de Moyer en All Cried Out. Nou, we weten waar we over vier jaar heen gaan. Ja, ja, ja, ja, ja, ja. We zijn eruit. Ja, de ja. luisteraars en kijkers nog voor ons te goed. Hè? Ja, inderdaad. Het is uh, Italië geworden. We gaan naar Italië. Ja, ik had nou, nou voor... dat valt me alles mee, moet ik eerlijk zeggen. Ja, dat is weer terug uh, naar uh, Europees grondgebied. Ja. Dus, nee, oké. Okay. Van, uh, van China over vier jaar zitten we in Italië. Het goed. nieuws. De schade in Zandvoort als gevolg van de storm eh, Unis eh, lijkt mee te vallen. Bij de veiligheidsregio Kennemerland kwamen eh, in totaal 369 verzoeken om assistentie binnen... waarvan slechts 15 in Zandvoort. Er vielen voor zover bekend geen gewonden en de gevreesde verwoestingen bleven uit. Wat niet wegneemt dat er her en der wel degelijk sprake was van serieuze schade en ongemak. Zoals bij het flatgebouw eh, Rotonde op het Badhuisplein ontstond aanzienlijke schade aan het dak nadat het grootste deel van de bedekking losliet. Bewoner George Brouwer, uh, uh, gisteren uh, begon, uh, in het begin van de avond hoorden we een enorme klap... gevolgd door een oorverdovend en onophoudelijk geklapper. Dat lawaai hield aan tot, vannacht, eh, tot die nacht 1 uur uh, of 3, toen de storm enigszins ging liggen... en die, de, de, de ochtend erop is, was de beheerder met de brandweer op het dak geweest... en toen bleek uh, de werkelijke omvang van de schade. De dakbedekking was voor een grootste deel verdwenen. Of het lukt om de zaak provisorisch te repareren voordat het weer gaat regenen... was op dat moment nog niet bekend, dus Brouwer. Ook bij Centerparks waren er problemen met een dak. Het hoofdgebouw was in korte tijd ontruimd geweest... omdat het dak het bleek te begeven. Nadat de zaak was gestabiliseerd, was het directe gevaar geweken... aldus de veiligheidsregio Kennemaland.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 Bel 0900-8844, 0900-8844, of meld anoniem via 0800-7000, 0800 Burgemeester David Molenburg heeft gisteren per direct... Het voor de rest van het weekend, dit weekend Café De Klikspaan in de Halterstraat in Zandvoort gesloten. Vrijdagavond ontstond er een vechtpartij zowel in het café als daarbuiten. De burgemeester nam dit besluit vanwege ernstige verstoring van de openbare orde... En begin volgende week zal er een gesprek met de uitbater plaatsvinden om de ontstaande situatie te bespreken. In maart stemmen we tijdens de gemeenteraadsverkiezingen over wie onze gemeente de komende jaren gaat besturen. Door de coronaperiode heeft iedereen gezien dat sport en beweging onmisbaar is. Maar hoe denken de partijen over de sport in, de, in onze gemeente? In samenwerking met de NOC NSF organiseert Team Service Zandvoort het sportdebat bij de Zandvoortse hockeyclub. Lijsttrekkers debatteren woensdagavond 23 februari vanaf 7 uur op het podium... om te laten zien waar zij zich voor inzetten... zodat u als, uh, jullie, of als u als kiezers, straks weten waar je op stemt. Met scherpe stellingen zal duidelijk worden waar de knelpunten liggen... en waar de komende jaren extra aandacht nodig is. Samen bepalen we namelijk de toekomst. Onder leiding van dagvoorzitter Annegreet Haars gaan lijsttrekkers met elkaar in debat. De kandidaten die hebben toegezegd op dit, tot op dit moment um, um, om aanwezig te zijn... zijn Marcel Sukel van Zee, Karim Elgebali van GroenLinks... Marco Deen van de PVV, Sven Drommel van de VWD... Maaike Koper van de PvdA, Peter Kramer van de Oudere Partij Zandvoort... Kim Göransson van Jong Zandvoort en Johan van Marle D66. De organisatie houdt rekening met de op 23 februari geldende coronaregels. Nou, die zijn er dan niet meer, hè? Nee, nee, daarom. nee. Voor iedereen die niet live aanwezig kan zijn, is er een uh, livestream via YouTube beschikbaar. Ook wordt het debat live uitgezonden door uh, uw enige echte lokale omroep, CFM, via tv-kanaal 40 Ziggo. Dankjewel Albert-Jan, het nieuws is uiteraard ook na te lezen op onze eigen CFM-app. And soon, And soon both, both of us, us Learn to, to trust Not run away. run away There was no time to play We build it up De grote hit hebben ze in de jaren 80 uitgebracht. En dat is deze inderdaad, Joris de as rock van Esworth en Simpson. Met vooral dat mooie staande eind, zoals dat heet bij die plaat. Twee minuten voor half drie, Zandvoort, goedemiddag, leuk dat je luistert. Zandvoort op zondag, wij zijn tot aan vijf uur bij je. Met zo dadelijk het weerbericht, maar eerst deze van Centervol. wereld uh, even in met uh, deze van Sintervold, Jordan Dictator. Zie je de Inmiddels 1,5, uh, 3. Nou, regenachtig uh, weer in Sandvoort uh, uh, fit daddy. gaat ja. het beter worden of niet? Ja, volgend weekend. Volgend weekend, oké, <laughs> oké. Okay, okay. Het is op deze zondag, zoals u inderdaad wel gemerkt heeft, bewolkt. En er zijn flinke perioden met regen. De Zuidwestenwind neemt in kracht toe. Vanochtend waait uh, het matig tot vrij krachtig. Vanmiddag is het krachtig en vanavond gaat het hard waaien. Aan zee waait het, uh, waait het vanmorgen al uh, vrij krachtig. 5 tot 6 boven En vanmiddag 7 boven En vanavond, ja, stormachtig. Windkracht 8 mogelijk, even stormkracht 9 wordt verwacht. De temperatuur loopt desondanks op naar 11 graden. Naast veel wind vanavond en vannacht valt er ook nog ruime tijd regen. Pas in de loop van de nacht wordt het droog en klaart het wat op. De wind blijft overigens de hele nacht flink doorstaan, windkracht 6 tot 8. Morgen valt in de och ochtend enige tijd regen. In de middag trekken buien over de regio en tussendoor schijnt dan af en toe de zon. De westen tot zuidwestenwind is krachtig tot hard aan zee stormachtig met kans op storm. Later op de dag draait de wind naar het noordwesten en neemt langzaam weer in kracht af. De temperatuur loopt op naar 8 graden. Dinsdag is het een mix van zon, wolken en in de middag enkele buien. De wind is matig tot vrij krachtig en dan zeekrachtig met en het wordt 10 graden. Kijken we naar de woensdag. Woensdag blijft het droog met geregeld zonneschijn. De wind is meest matig en het wordt 9 graden. Donderdag valt af en toe regen en neemt de wind ook weer in kracht toe. Het is dan een graad of 8. Vrijdag trekken we wederom buien over de regio en waait het opnieuw flink. Het is dan opnieuw 8 graden. Maar dan, in het weekend lijkt het droog te blijven met geregeld zonneschijn. De nachten worden wat kouder en overdag is het juist wat zachter met 10 tot 11 graden. Al dus Rico Schreuder. Dus wij zeggen op naar volgend weekend, uh, Albert-Jan. Dan wordt ja. het een uh, stuk beter. Het weer is trouwens uh, ook uh, na te lezen in uh, de andere weerberichten... en ook het uh, weerstation uit Zandvoort op de meteopagina van uh, onze eigen CFM-app. En zometeen gaan we weer voetballen in de eredivisie, divisie. Maar eerst even een lekkere klassieker. Hier is uw Red Bone. We waren allemaal wounded. And wounded knee. You and me. The name, you and me. Night wiped out by the seventh cavalry. Weer een beetje mooi weer moeten we tot uh, volgend weekend uh, wachten hoor. Dus juist van uh, Albert Jan. Maar wij waren alvast in de stemming met de uh, Summer Breeze, die IJsley Brothers. Het is tijd voor de Eredivisie divisie. We beginnen met de wedstrijd van uh, vrijdag, uh, Albert Ja, Want er was vrijdag geen wedstrijd. Want, uh, ja, ja nou, dat is Ja, hij, officieel stond hij op de kalender. Maar uh, ja, vanwege juni uh, is de wedstrijd uiteraard uh, afgelast. We hebben het over uh, Fortuna, Sittard, Sparta, Rotterdam. Die wordt op een ander tijdstip en andere dag vervolgd. Dan gaan we naar de zaterdag. Gisteren NEC speelde thuis tegen RKC Waalwijk. Eindstand 1-1. En dan komt hier de wedstrijd waar we het al een klein beetje over hadden. Willem II ontmoette gisteren Ajax. Ajax die had, moest hij flink aan de bak om nog met een winst daar weg te gaan. Uiteindelijk werd het 0 tegen 1 in die wedstrijd. Dan doen ze hun namen weer eer aan. Hè? Lucky Ajax. Ja, was, ze, hadden, dus ook, ze hebben ook nog een goal die ze werd afgekeurd. Dus klopt, dat betreft, klopt, klopt. Goal 1-0 winst voor Ajax. Dan gaan we naar de derde wedstrijd die uh, gisteren gespeeld is. Dus dat is AZ thuis tegen Heracles Almelo. De eindstand daar was 2 tegen 1. En jij neemt uh, één puntje mee naar huis, uh, Albert-Jan. Ja. Want uh, vandaag is er al één wedstrijd gespeeld. Pek Zwolle tegen FC Groningen... Daar werd het 1 tegen, 1 gefeliciteerd. Dank je, dank je. Uh, dan de wedstrijden die om, uh, inmiddels 10 minuten onderweg zijn. Uh, de wedstrijd die om half drie zijn begonnen. Feyenoord ontvangt SC Kambuur tussenstand 0-0. En hetzelfde geldt voor uh, de wedstrijd FC Twente tegen Goat Eagles. Ook daar 0-0. En om kort vijf uh, hebben we twee wedstrijden. Uh, PSV ontvangt SC Herenveen. En de andere is FC Utrecht tegen Vitesse. Wij blijven de wedstrijden voor je volgen. Hier is de nieuwe single van Clean Bandits. All my heart needs some Every night try to escape.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 You're silent when we fall. Van deze groep Clean Bandits zijn altijd heel erg herkenbaar, hè. Rather be bijvoorbeeld, En deze uh, Everything But Julie klinkt ook weer een beetje, eigenlijk hetzelfde. To see or not to see. There is no question. Zie Met nu Wild to Power. Vondagmiddag bij CFM draaiden we ditmaal de uitvoering van de Wild to Power... van de single Freebirds, Baby, I Love Your Way. Lekker om die plaat weer eens terug te horen. Nou, we hadden het net over de zomer met de summer breeze. Ja. Nou, daar hebben we wel wat ambassadeurs nodig... die het een en de anderen gaan regelen hier binnen Zandvoort. Ja, want onder de kop gezocht ambassadeurs van Zandvoort. Het volgende.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 Ja, je kan natuurlijk hier het hele jaar lekker uitwaaien op het strand, uiteraard. Heer? En we hebben Heer? natuurlijk het dorp en de winkels. Meneer, mag ik wat vragen? Is die dichter zijn de Pina, Die weet ik zeker. Oh, goed. Eens even kijken. Uh, wij staan nu uh, hier. Ja. En daar is hij in het dorp. Ah, super. Dus, Dankjewel. Veel plezier. Precies. Ja, het dorp en de winkels, uh, en natuurlijk uh, ja, het casino.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 En die hier aanmelden is zandvoortmarketing.nl... zandvoortmarketing.nl. Maar we hebben de ambassadeur al gevonden. Hij deed het toch prima? Ja. Alleen weet je wat me wel opviel? We zaten net even dat filmpje te kijken... wat je net ook hoorde, het geluid ervan. Die film is terug te zien trouwens op YouTube... Ja, dan wordt er gevraagd aan Jan van... weet je ook waar de pinautomaat is? Ja. Dan zegt hij, ja zeker. En dan moet hij de kaart erbij pakken. En dan zegt hij, in het centrum. Ja, je let, je let wel de Ja, ja, ja. En, dan, en dan vragen ze later van... waar is het strand? En dat weet hij wel meteen. Ja, dat dus weet waarschijnlijk ik. komt hij vaker op strand dan in het dorp. Denk je niet? Dat zou kunnen. Maar in ieder geval, is is een hartstikke leuk promofilm In ja. een heel positieve uh, sfeer uh, straalt het uit. Dus, Wij zijn als ook positief voor ambassadeur in Zandvoort. Ga naar www.zandvoortmarketing.nl Oké, okay, nou tot zover dus uh, ook het uh, eerste uur van uh, dit uh, programma alweer. Hoe is het met voetbal? Weet je, weet je of er gescoord is? Volgens mij niet, hè? Ik krijg geen belletjes. Nee, ja, ik, ik krijg ga ook geen berichten binnen. Nee, in ieder geval voor de mensen die het aan het begin gemist hebben... gisteren heeft wel SV uh, Zandvoort gescoord. Drie keer terwijl ze uitspelden in Amsterdam tegen Arsenal. De wedstrijd hebben ze dan ook gewonnen met twee tegen drie... Een uh, mooie prestatie van uh, de heren van uh, SV Zandvoort. En volgende week dan uh, staat gewoon weer uh, de volgende wedstrijd met toeschouwers op, op, het, programma. Uh, op het programma. En dan uh, gaan we hem uiteraard weer volgen bij Zandvoort op zaterdag. Het programma dat je elke zaterdagmiddag hoort tussen 2 en 5 ik, bij CFM. Ik kijk even wanneer, dat is 26 februari, dan ja? is de uit tegen DVVA. Kijk, en dat is... DVVA. En uh, dat ligt? Is uh, dat nee. niet in Harlem of zo? Ja, ik heb echt geen idee hoor. Nee, ik zeg maar wat. Zal maar zo kunnen. In ieder geval, DVVA uit. Oké, okay, nou we gaan op naar het nieuws en uh, weer. En dan uh, zijn we zometeen weer bij je terug. Graag tot zo. door, while those around and criticize and sleep. I threw a fractal on that breaking wall, I see you my friend, and touch your face again. Miracles will happen as we dream. We get a little I'm not <laughs>